In Schravedeel bij Dordrecht hebben boze kerkgangers een filiaal van Albert Heijn met pamfletten beplakt. Daarin roepen ze klanten op om daar geen boodschappen meer te doen, omdat de supermarkt voortaan ook op zondag open is. De kerkbezoekers vinden dat de filiaalhouder zich moet houden aan de zondagsrust. Ze heffen de boycott pas op als de supermarkt op zondag dicht blijft. Op zijn Facebookpagina heeft de filiaalhouder een reactie geplaatst. Hij dreigt dat hij de camerabeelden van de plakkers... na de feestdagen zal verspreiden, onder meer via de pers. In Canada en de VS zijn zeker 24 mensen overleden... als gevolg van het winterweer. Zondag trok een sneeuwstorm over het noordwesten van de Verenigde Staten... en het oosten van Canada. Daardoor kwamen meer dan een half miljoen mensen zonder stroom te zitten... terwijl het er zo'n 15 graden onder nul is...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 De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Het KNSB kwalificatietoernooi 26 tot en met 30 december in tiel Herenveen. Welke topschaatsers gaan straks voor goud? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee.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 Het Marathon Interview. Uw presentator is Aziz Aynan. Dames en heren, welkom terug. Iets over Tina. U bent verbonden met Radio 1 met het Marathoninterview. Vanavond interviewt Matthijs Deen, de trillerschrijver Thomas Ros. We begonnen twee uur geleden en Godzijdank, dank, we mogen nog een uur. Degene die wat later of nu zijn ingevallen, u praat ik kort bij over het tweede uur. Thomas Ros is 25 jaar met zijn huidige Schotse vrouw. Hun dochter heet Pauline. Tevens de codenaam van Thomas Ros vader die in het verzet zat. Stom toeval, zei Ros. Maar bestaat toeval in de wereld van Thomas Ros? De ouders van Ros hadden een goed huwelijk. Maar zijn moeder wist niets over het werkende leven van zijn vader. Er werd weer weinig over Thomas Ros' moeder gesproken. Hoe kan het dat die moeder steeds zo snel naar de achtergrond verdwijnt? Heel Nederland is ervan overtuigd dat je een complotdenker bent, zei Matthijs Deen. Nou, nou, heel Nederland. Thomas ging er niet op in. In plaats daarvan sprak Ross over de moord op Kennedy. Waarom? Hij gelooft wel in predestinatie. Er wordt met je afgerekend in het hiernamaals, zo definieerde hij dat. Waar moet hij een prijs voor betalen in het hiernamaals? En hoe ziet dat hiernamaals eruit? Met het monster van Loch Ness is hij 16 jaar bezig geweest... waar hij ook een boek over schreef. Ross gelooft dat het monster van Loch Ness bestaat... maar we mogen het geen monster noemen, want dat klinkt zo naar... Een amfibie. Dat is het. De amfibie van Loch Ness. Hij werkte in het migrantenwelzijnswerk. Daar werd niet bij stilgestaan. Hoe kijkt hij tegen het huidige migrantendebat? Hij wilde weg uit het welzijnswerk en beloofde in een Haarlemse restaurant... de oud-uitgever van de beestgebij Robert Ammerlaan... dat hij drie boeken zou maken in drie jaar... Hij vroeg 1500 gulden per maand. Dat is goed, wat wil je eten? zei de uitgever. Ros kon zichzelf voor zijn kop slaan. Hij had veel meer moeten vragen. Of hij drie boeken in drie jaar toch niet veel vond? Nee, natuurlijk niet. Een arbeider werkt veel harder dan ik. De naam Prins Bernard viel in het eerste uur na een half uur, in het tweede uur na 44 minuten. Wanneer in het derde uur? De thriller wordt als een stiefkindje van de literatuur beschouwd, omdat er te veel entertainment in zit, zei Ros. Wat maakt een goede trailer goed? vroeg Matthijs Deen. Doseren, antwoordde Ros. Iets wat hij nog altijd moeilijk vindt. Waar heeft hij het nog meer moeilijk mee? Waar doet het pijn? En u, beste luisteraar, u mag nog steeds meedoen. Wilt u iets toevoegen of vragen? Mailt u dan naar marathoninterview.vpro.nl. Of twittert u hashtag marathoninterview. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld. Heren, heren, nog een uur te gaan. Maak het karwei in stijl af. Ja, uh, misschien wil je toch iets rechtzetten over dat uh, huwelijk met de Schotse. Ja, nee, ik ben, hij vergist zich. Ik ben 25 jaar getrouwd met, mijn, ken ik, mijn huidige vrouw. Ja. En daarvoor was ik acht jaar gehuwd met een Schotse. En dat brachten we in verband met Loch Ness natuurlijk. Ja, en, uh, maar in zekere zin, ergens ben je nog steeds een beetje getrouwd met die Schotse. Tenminste, dat heb jij uh, altijd gezegd dat je de naam Thomas Ros... Mm. die je hebt gekozen, dat die, uh, dat, dat is onder ja. dat vertel. Ja, dat kwam omdat dat eerste boek nog net onder mijn eigen naam is gegaan. En vervolgens hebben we het over gehad... ben ik een span... de eerste van de spannende boeken gaan schrijven. En toen zei de uitgever... Uh, dat moet je dan niet onder die eigen naam doen... want dan raakt de boekhandel of de... Lezer in de war, want wat schrijf je nou eigenlijk, weet je wat. En ook als we ooit vertaald zullen worden, dan is de naam Willem een iets moeilijker voor New York dan Verzin eens wat, zei hij. Mijn Schotse ex-vrouw heet Ross, dat is een hele bekende Schotse naam, met de Die was zwanger van ons eerste kind. Als dat een jongetje was geworden, had hij Thomas geheten. Het werd een meisje met de mooie naam Iona, wat een eilandje is bij Schotland. Dat is ook een Schotse naam. Prachtige naam. En uh, de, hoe heet ze, iemand, de zetter had uh, per ongeluk de naam de, Thomas zonder haar geschreven. Dus ik zei, dat klopt niet. En toen zei de uitgever, dat is goed, dan laten we zo. Want dan denkt iedereen, dat kijkt dan twee keer. En verder is Thomas in landen waar je wel vertaald bent. Scandinavië bijvoorbeeld, Tsjechoslowakije uh, of Tsjechië. Een, so, een bekende jongens, een Spaanstalige wereld. Bekende voornaam. En, um, en inmiddels leef ik er al 33 jaar mee. En, uh, ja, alleen want, mijn huidige vrouw wordt vaak aangesproken met mevrouw Ross. En die moet dan even zeggen, nee, mijn naam is Van Nifterik. En, Ook een mooie naam. Um, de thriller-liefhebber die zegt... ja, maar er is ook een Ross Thomas en dat kan geen toeval zijn. Ja, maar de, als, als nog iemand weet wie Ross Thomas was... een fantastische Amerikaanse auteur, schitterende boeken... Uh, maar dat was wel toeval, want nogmaals, ik zei... ik las hele, bijna helemaal geen thrillers... de Saints, de Havankjes of zo, en dat soort dingen. En veel later kwam ik erachter dat er zo iemand was... die Ross Thomas heet. Dus, dat is inderdaad wonderlijk toeval, dat is zo bestaat. En we hebben elkaar toen boeken gegeven van Thomas Ross... en Ross Thomas, een, een mooi exemplaar... Van, van Ross Thomas aan... Uh, Thomas Ross. En, um, we gaan het over Bernhard hebben, dat kan haast niet zonder... Um... Ja, laten we maar eens over de prins gaan praten. Toch? Ja, laten we... <laughs> en, maar ik wil ook... Um, ik ga even wat inschenken... En... Um, dat heeft te maken... het is niet omdat we nou zeggen van... De, we gaan het over literatuur hebben, want we doen net als Adriaan van Dis... maar ik, uh, ik schenk nou iets in uh, uit een fles. Wat is dat voor fles? Ja, dat, is, nou, dat mag ik dus vertellen. Dit is Pommerol. en uh, het zou bekend zijn dat Theo van Gogh een stevige drinker was... Maar hij dronk, hij dronk wel eens een, een Calvadosje of dat soort dingen meer. Maar hij dronk eh, fors, een paar flessen wijn per dag. En dat was Pomerol. En ik weet, ik weet niet, dit is een andere, denk ik, weet ik niet. Maar die Pomerol die Theo kocht was 99 gulden per fles. Theo verdiende soms wel veel geld. Want van die wijn kreeg hij geen koppijn. En dat was ook zo. Dus we, hebben, we werkten nauw samen. Eh, vaak op de Wadden, jouw bekend. Want hij was dol op, eh, op de Wadden-eilanden. Ja, een van de eerste dingen die we dan deden was naar de slijterij gaan. Of hij had het bij zich in zijn weekendtas. Want niet iedereen heeft Pomerol in de, in de winkel, denk ik. Of nee, wel? maar ik herinner me wel dat op Texel was een slijterij. Dat van ga ik niet verder vertellen, want dat mag ik Theo niet aandoen. Maar goed, daar kochten we dan Pomerol. En restaurants ook op Terschelling en Ameland hadden wel Pomerol, hoor. Wat grappig. Een hotel de... van de Werf waar we logeerden. Het bekende hotel op Schiermonnikoog. Uh, had Pomerol. Wat grappig dat je zegt, uh, ik kan dit niet over Theo vertellen... want dat kan ik hem niet aandoen. Terwijl ja, het, hij, hij spaarde uh, toch niemand? Of spaarde uh, hij nee, jou ook wel? Nee, maar ik doe wel? dat wel. Ja. Toch? En ik zou heel vervelend vinden voor met name zijn zoon... als dat verhaal... Laten we het daar niet over hebben. We, je hebt een... Uh, vind ik een, een... een weinig bekend boek geschreven. Theo, take care. Mm -hmm. En dat is uh, ook uitgekomen bij aspect, geloof ik. Ja. En daar heb ik grote bewondering voor, voor het boekje. Want dat heb je, of boek, dat heb je geschreven eigenlijk als een soort hommage. Of als een soort, um, ja, je ja. hebt het daarover jullie samenwerking. In feite ook jullie vriendschap. Mm -hmm. Je geeft een portret van hem. Je geeft, je geeft een portret van de manier waarop jullie met elkaar uh, samenwerkten. En hoe dat ook persoonlijk toeging. Het is een heel ruw, rauw en liefdevol portret. Ik kan dat uh, iedereen aanraden om dat te lezen. Het is ook van A tot Z um, Prachtig geschreven. Dank je. Ja, dat is gewoon zo. Um, en um, ik denk. Je zei in 2005, ik denk nog elke dag aan hem. Is dat nog steeds zo? Ja, maar dat is ook omdat in mijn werkkamer nog foto's van hem hangen, natuurlijk. Dus als ik opkijk, kijk ik uh, in zijn gezicht, zal ik maar zeggen. Maar dat is wel waar, ja. Dat is wel waar. Het was wat je noemt een soort haat-liefdeverhouding. Dat hebben meer mensen met hem gehad. Ik beroep me er wel op dat ik een van degenen ben die. Het langst met hem... Er is nog iemand, Theodor Holman... die dat natuurlijk ook heeft gehad. Gijs van der Westerlijker, de filmproducent. Maar ik ben iemand die uh, niet zozeer tot die vriendenkring behoorde. Dus die haatliefde verhouding was er aan het begin. Want Theo was iemand die qua karakter... en qua uitingen en qua politiek denken... niet in mijn lijn lag. Snap je? En eigenlijk ook niet in de manier van verhalen. Dus het is heel vreemd eigenlijk dat we toch samen veel dingen hebben gemaakt. Maar het is altijd een eeuwig gevecht geweest. En Ik heb altijd de theorie, dat staat ook in dat boekje... dat Theo veel meer had gekund. Dat hij was zeer talentvol, absoluut. Als hij zich nou eens niet had omringd... met wat ik de hofhouding noem in dat boekje. dus Iedereen die hem altijd de hemel in prees voor zijn columns, voor zijn films. Want zo goed waren ze niet. Maar hij had veel beter gekund. Dat, dat is iets wat je niet doet in dat boekje. Dat oh, vindt... niet? Oh. Nou, hem, hem alleen maar naar de mond praten... Oh, nee, oh, sorry. Dat gebeurt dus oh, echt sorry. absoluut niet in de nee, boek. Nee, nee, nee, nee je nee, spaart nee. hem echt absoluut nee, niet. Nee, nee, nee, dus je geeft nee. een heel... Ja, maar dat waren onze ruzies ook. Ik, heb, ik vertel wel eens, het is geen anekdote... dat we samen met een dramaturg van de Vara op Tesla zitten. En dat, daar maak ik hem inderdaad uit. Wat dronken natuurlijk ook. Voor alles wat... Uh, nee, nou, je zei het net, Theo had kritiek op iedereen. Als er nou iemand was die geen kritiek kon hebben... was dat Theo van Gogh. Dus we gaan dronken slapen allemaal. De volgende ochtend blijkt hij daar niet geslapen te hebben en weg te zijn. Hij kon niet auto autorijden. Nou, je zit in een bungalow ergens op Texel. Dus waar is hij? Hij nam zijn mobiel ook niet aan. Uh, waar is hij? En een uh, uh, paar uur later belt mijn vrouw uh, mij op... dat Theo uh, uh, uh, huilend, uh, schreeuwend... Uh, dat ze niet met die klootzak, dat ben ik dus getrouwd... dat moeten zijn. Wat een lul was ik. Dat had, ik had hem beledigd en dit en dat. Dus toen zei ik tegen die vare jongen... laten we maar proberen onze kater weg te spoelen en aan het werk gaan. Ik weet niet wat er nou gebeurd is. En in de middag kwam hij terug, omhelst mij. Met een taxi kwam die terug op Tesla. Omhelst mij, zegt... Uh, een je Een taxi bent... vanaf Den Haag? Ja, hij ja, had een taxiabonnement. Ik meen voor 20.000 gulden per jaar kon hij overal een taxi krijgen. Prima. Uh, omhelst mij, zegt ik, uh, ik had niet weg moeten lopen. Je, je, bent, een, uh, je bent een lul, dat soort dingen, zoals hij dat kon zeggen en dat soort dingen meer. Toen zeiden wij dus: Maar hoe ben, waar ben je naartoe gegaan? Toen was hij dus die nacht, ja wij sliepen dronken, niks gemerkt. Toen was hij met zijn weekendtas naar buiten gegaan. Was gaan lopen naar het dichtstbijzijde dorp of stad, weet ik wat dat was. Was daar gaan aanbellen, nou ergens om twee uur in de ochtend of zo. Had gezegd: Mijn naam is Theo van Gogh. Ja, dat zagen die mensen ook wel. Hij wou een speedboot. Ja, er was één man die vond dat prachtig. Die heeft hem dus voor 200 gulden of zoiets uh, naar de overkant, Den Helder. Thuis in een taxi gestapt. Uh. Hij kon, hij kon absoluut niet tegen kritiek. En dat is de makker geweest, ook in de montage. Want wat had je hem gezegd? Of Doet dat er eigenlijk niet meer toe? Nee, nee, nee. Nee. nee. Nou ja, dat hij zijn talent verspeelde. En al die columns over geitenneuksen. Daar werden we altijd allemaal heel moe van. Althans, ik, mijn vrouw ook met name en zo. En we hadden grote kritiek op zijn televisieprogramma's. Die waren heel slecht. Hij was presentator. Hè, van uh, Daar verdiende hij heel veel voor Veronica. De hunkering. ik weet niet of iemand dat dat zegt. Dan reed hij met een BH om zijn kop gebonden in een open auto... Door Venlo. En dan ging hij daar een student interviewen. En dan vroeg hij, ruk jij nog veel? En dan zei we, Theo, doe dat nou niet, jongen. Terwijl hij prachtig kon interviewen. Ja, want zo hebben jullie elkaar ontmoet. Ja. ja, toen werkte hij nog voor AT5. Toen had hij een... Een prettig gesprek. Een prettig het gesprek. Het Bij, aan, het einde, aan het einde moest je dan in een cactushap uh, nemen of zo. Ja. En daar bleek mij dat het een hele lieve, zeer geïnteresseerde... Uh, ja, je, je had toen nog een interview van die was filijn, vond ik, in zijn interview. En ze is gewachtig gewoon altijd op zijn kans, vond ik. Dat had Theo helemaal niet. Theo was, een, was een hele, aan de ene kant een hele lieve jongen. Heel geïnteresseerd, ook echt geïnteresseerd. goede vragen, had zich ingelezen. Ja, des de verbazingwekkender is de, is, de, is de dubbele persoonlijkheid die hij had. Hè? Dus de razende woede, het weglopen, het je niet meer willen zien. Uh... Maar uh, jullie, hebben, uh, jullie hebben een prettig gesprek. En dan belt hij je een paar dagen later op... Nee, in dat prettig gesprek kwam uit dat zijn vader is komen te werken bij de BVD in de jaren 50... waar mijn vader toen natuurlijk al een jaar of tien zat. Dus die mannen moeten elkaar gekend hebben. Dat vond ik heel interessant, want ik ken maar heel weinig mensen van de BVD uit die tijd... die met mijn vader gewerkt hebben, want die praten toch niet. En je kende die namen ook niet natuurlijk. Dus ik vond het heel interessant dat Theo een vader had. Toen hebben we ook besloten, daarna hebben we nog wat gedronken... gezegd, we moeten elkaar nog meer spreken. En toen hebben we besloten... Ik weet niet meer de reactie van Johan, zo heet zijn vader, of hij mee wilde werken. Ik denk het haast wel, want die was opener dan mijn vader. Dat wij een documentaire zouden maken, later, uh, twee jongens op zoek naar papi Typische Theo van mm -hmm. Want ook hij wist eigenlijk niet veel van zijn vader. Maar het schiep eigenlijk een soort ja, band of zo. Aan de andere kant was het ook commercieel van hem, want hij maakte films die door weinig mensen werden bekeken. Die wel cultfilms waren, hè? En hij had begrepen dat als je spannende verhalen uh, verfilmde, dat je dan, nou ja, thrillers, dat je meer bezoekers zou krijgen. Ja. Nou ja, en ik had die gouden stop een paar keer gewonnen en we, we konden aardig met elkaar overweg, weet ik wat. En toen zei ik nog: uh, Ik weet niet of jij de aangewezen regisseur bent om spannende verhalen op het doek te gooien. Dat was hij ook niet, want hij snapte het. Ter hij was nooit geïnteresseerd in het verhaal. Maar, maar, kan, je, kan je proberen uit te leggen wat die die band is die je dan met elkaar voelt... als je alle twee een vader hebt die bij de BVD werkt. Want is dat het, het gedeelde geheim? Het... Ja. ja. Wel een generatie later, dat was hij natuurlijk eigenlijk wel. Maar ondanks de totaal verschillende jeugd... dat is niet geïnformeerd, naar natuurlijk... Uh... Wat hè? Nou, ik zei het woord gereformeerd niet. Oh, sorry. Maar ah, nee, goed, dat is natuurlijk niet zo socialist. Johan van ja. Gogh en Anneke van Gogh zijn de puur partij van de arbeid. Wat hij ook weer haat. Want hij kwam uit een socialistisch nest waar hij zich zeer tegen afzette, natuurlijk. Dus dat zou je nog kunnen vergelijken. Hoor. En jouw vader die had ook niks op met, uh, met socialisten en communisten. Dus wat dat betreft uh, hoorde ja. je bij wijze van spreken je ja. vader praten als je uh, Theo hoorde. Ja, nou ja. Nee, Theo was alleen woedend op zijn vader en zijn grootvader. omdat hij 400 van Gogh's hadden verkocht. Terwijl Theo die schilderij had willen hebben om ze ook te verkopen om films te kunnen financieren, natuurlijk. Dat was een. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar... dat, is, dat is iets raadselachtigs. Want als persoon en zijn opvattingen en zo deelde ik helemaal niet. Ik kon wel lachen om zijn columns of zo, maar meer niet. Uh, maar ik heb altijd. Bemoe... Prettig voor een scenarist is als een regisseur zich niet al te veel met je tekst bemoeit. Dat deed hij niet. Hij wilde alleen graag de dialogen herschrijven. Dat kon hij beter dan ik. Maar dat, dan, dan kom je al op het scenario-werk. Maar de. de, de, de... De eerste vonk sprong over tijdens dat prettige gesprek. En je vond dat ook dat hij buitengewoon goed heeft geïnterviewd op dat moment. Ja, maar ik vond het ook een hele eer, moet ik je eerlijk bekennen... dat Theo van Gogh mij vroeg om scenario's voor hem te schrijven. Hoor. Gek genoeg. Maar dat vroeg hij niet meteen. De, de, de eerste... Nee, dit, hè, Het dit, ging dit, eerst dit, over die ja, vaders. Maar dit, dit kan ik niet, maar het is niet zo want het is lang geleden. Ik weet wel dat hij mij heeft opgebeld... en dat hij toen de wens te kennen gaf van wat ik je zei, min of meer omdat... Ja, 1600 bezoekers voor een film, hij wilde er meer hebben... of ik een spannend scenario zou kunnen schrijven voor hem. Uh, en dat hebben we toen met voor de varen gedaan, geen speelfilms. En eigenlijk is het succes... Nou ja, het succes is het niet geweest... maar is eigenlijk zijn laatste film geweest... gebaseerd op mijn boek over de moord op Fortuyn, de 6e mei. 0605 is dat gewoon. Hè? 0605, ja. ja. Maar de plot daarvan heeft hij bedacht. Daarom bedank ik hem ook altijd in het boek. In ja, ja. Elle ja. ja Hij kwam binnen bij mij... Hij was in Fortuin en ik was moordicus tegen Fortuin. Een schreeuwlelijke, noem maar op en zo. En, ja, Theo was bevriend met Fortuin, schreef speeches voor slechte dingen trouwens ook. Maar... En hij beweerde bij hoog en bij laag, hij was een grotere comploteur dan ik hoor. Uh, dat uh, uh, Volkert niet alleen was geweest en uh, dat uh, de AIVD erbij betrokken, het heette toen nog BVD denk ik. En hij kwam aan met een paar van die dingen dat ik dacht: nou, dat ben ik dan weer. Wat raar is dat? Bijvoorbeeld dat het op een afstand heeft geschoten van 20 tot 50 centimeter... met een kaliber waardoor het hoofd uit elkaar moet zijn gespat. En dat kan niet, want Pim's zijn hoofd, je ziet het op de foto, is gaaf. Bijvoorbeeld dat de ME-auto's klaar stonden daar. Die staan echt op film en foto. Uh, uit Purmerend, Waterland. Hoe komen die in Hilversum? Bijvoorbeeld dat er aangeleinde honden waren. Terwijl Theo wist van een vorige film dat Hilversum geen hondenbrigade heeft. Waar komen ze dan vandaan? Nou ja Dat is een beetje gevoel voor mij natuurlijk van... Uh... Ha, heerlijk. Complot. En dan komt het ook wel van pas... dat je een gedeelde fascinatie hebt voor een BVD-achtergrond. En je wil in feite zelf ook aan de slag. Ook dingen uitzoeken. Want wist, wist, wist de vader van Theo nog dingen over jouw vader te vertellen? Ja, ja ik heb hem één keer gesproken. Kort maar... Uh, daar was hij wel iets toeschietelijker in, moet ik zeggen, dan de meeste... Ik heb al oud-BVD'ers gesproken, hoor. Mijn vader maar vertellen. dus niks. Althans wel over mijn vader, maar dat weet ik zelf ook wel. Maar niet wat deed mijn vader, wat was zijn rang. Waarom was hij in het buitenland? Waarom zat hij bijvoorbeeld in Oost-Duitsland? zo. Dus wat deed hij daar? Um... Maar uh, Johan van Gogh zat op een hele andere afdeling. En dat is, dat is, de, de BVD werkt in secties. Hè? In sectie C, dat is de contraspionage, spionage Het echte jongens naar buiten toe en noem maar op. We hebben geen idee hoe groot het... Uh, uh, tenminste, veel mensen hebben geen idee... Hoe, wat, wat een enorme dienst dat eigenlijk is. Hè? Ja, ja. Dat, je weet... Dat, dat verzin ik niet. Maar zowel de CIA als de toenmalige Russische geheime dienst KGB... namen nou, hun pet af voor de, Wat je er ook van vindt. Ik kan me best voorstellen dat je kritiek op die dienst hebt. Kijk, en je, je, we weten van de... Nou ja, we weten niet van de successen van de dienst. Dat mag niet. Uh, ik heb een Bram Peper bijvoorbeeld, als minister van binnenlandse Zaken. Dus de, de ultieme chef eigenlijk van de BVD. Ja. Zit te praten en gezegd... Die, nou ja, die had iets anders over King Kong met mij. En hij zegt, vertel me nou eens één succes gewoon van de BVD... onder jouw ministerschap. Ik zeg, dat doe ik niet. Toen dus heeft hij iets heel vaak gezegd... dat de BVD heeft iets onderschept in de Rotterdamse haven. Kleine onderdeeltjes voor... Nou, iets met nucleair afval voor Iran of zo. Voor de Ayatollahs toen... En bij ons thuis, ja, met name mijn oudste broer natuurlijk, PSP en zo... Ja, lag als er blunders waren van de benen. Dat was ook, ze, verkeerde, ze arresteerden verkeerde Russen op Schiphol en zo. Die hadden de arme jongens, weer waren gewoon vertegenwoordigers. Uh, geheime documenten bij de visboeren uh, BVD-blunders zijn zeer bekend. Ja. Maar nogmaals, de grote diensten, de Fransen, de Duitsers, de Engelsen... en zeker de Amerikanen namen hun pet af. En als het zo is wat Theo toen veronderstelde... dat Fortuin om bepaalde redenen... Uh, uh, lastig zou zijn om als onze premier te hebben... wat hij mogelijk zou zijn geworden. Hè? Uh, bijvoorbeeld de JSF, waar hij tegen was. Wat Mat Herbe ook zegt, dat is echt onzin. Uh, en als de AIVD geweten heeft, en dat is zo... dat Volkert van der Graaf rondliep met moordplannen op Fortuin... Uh, dan, is ja, zeggen, dan is het een schitterende geheime dienstoperatie... om het zo op te zetten waar we de handen in onschuld zijn weer... Laat die jongens zijn gang gaan. En, en op dat niveau begrepen jullie elkaar ook heel goed, ja, Theo jij? Ja. heel makkelijk praten. Ik had toen een kantoortje in Amsterdam. Dan kwam hij elke ochtend binnen om een uur of negen. Had hij liever nog naar school gebracht. En dan had hij een klein snuifje in. En dus dan leeft hij helemaal, helemaal heldere blauwe oogjes. Nou, je ziet hem nog voor je. En dan kon hij tot mijn verbazing, want dat had ik niet vermoed... Uh, heel makkelijk meedenken in dat rare... Manier van intrigeren, van hoe bouw je het op, waar zijn de feiten, wat doen we ermee, hoe zet je het neer? Wat grappig, want jullie hebben dus alle twee zo'n achtergrond van een vader die daar niks over vertelde en toch heb ja. je het ergens ja, ja. meegekregen. Ja, terwijl hij het genre, hij, hij haatte het genre, hij las het niet. Als hij, ik gaf hem mijn boeken, die las hij niet, die gaf zich wel ook weer weg of zo Als je zijn boeken kan, veel boeken, mooie boeken. Hij wist ontzettend veel voor een jongen van die generatie van de Tweede Wereldoorlog. Wat Als had je... hij tegen op jouw boeken dan? Nou ja, in, in zijn vuile bijen naar mij vond hij dat natuurlijk oppervlakkig gelul. En het Friddagschrijvertje. En uh, ik heb het in het laatste boek even genoemd. En de, ja. mo de moord op Theo, 2 november. Die laatste brief die hij naar mij schreef. Of een paar brieven ook nog voor. Er zijn er meer. Ja, dan ging die D. Maar of hij dat nou meende. Dat, in zijn woede, in zijn hysterie. Ja. Maar ja. Ik... <laughs> Maar ik heb heel snel met hem gewerkt. Het is de snelste regisseur die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb wat meegemaakt. Dus, uh... Hij wilde gauw klaar zijn. Ja, ja. maar hij was altijd, ook zijn makker was dat hij uh, wel wat kon. Maar dat als hij bezig was om, dan had hij het volgende idee al. Maar het grappige, want, want we hadden het zo net over... dat, dat, die, dat die vaders, die, die kwamen daar niet uit zichzelf mee. Maar <laughs> ik moest denken, als je vader bij de BVD werkt... kan je dan zeg maar als zoon, als je iets hebt uitgevreten... dat toch wel voor hem verborgen houden? Of was hij erg goed? Oh ja, ja, ja, ja. Nou, dit soort dingen wat ik je zei... Van, dan moet ik zeggen wat we wat uitgevreten hebben. Ik, mijn, mijn tweelingbroertjes, dus boven, uh, de jongens boven mij... zijn tamelijk veel opgebracht door de Haagse politie... omdat ze bijvoorbeeld... Uh, ja, dat vinden ze ook niet leuk om dit te horen of zo... nou uh, maar die bezorgde de krant. Het een slang geleden. Een eigen tweeling. En dan gingen ze de deuren langs met het nieuwjaar. Net zoals nu. En dan had het geld. Als iemand dan niet betaalde of zo. Ja, de deur bleef openstaan. Ik weet dat ze een barometer gestolen hebben. Ja, dat was nogal duidelijk dat zij het hadden gedaan. Dan kwamen ze dus bij mijn vader thuis. Politie. Wat die jongens hadden gedaan. Dus ja, dan was het huis natuurlijk veel te klein. Maar of die op de. Te... Ik weet wel dat hij mij naar Amsterdam bracht. En zei: Nu ga je studeren. Met spullen naar mijn kamer. Hij wilde niet op die kamer komen. de grote auto. Dan zette hij in de tweede wetering in de warstraat. Daar begon ik te wonen. Hij zette alles op straat. Hij zei, moet je luisteren. Nu, vanaf nu ben je een student. Ik betaal. Je mag alles doen wat je hier bent. Als je lid wordt van de ASFA, kom ik terug. ASFA was een st linkse studentenvakbond. Kom ja, ik terug op. en breek ik persoonlijk allebei je benen. En toen stapte die in de reed weg. Zet zijn hoed op, stak een sigaret aan en reed, reed de, de fiets op. Geweldig. Maar... Nou ja, goed, nu hebben we twee over die vader. Nee, maar het... maar Theo vader was natuurlijk... Uh... Want het verbond jullie toch. Tenminste, ja, het was... Ja. De maar... geheimzinnigheid van wie was die? Noem je op. Oh, je hebt dezelfde soort jeugd gehad. Althans, in, op die manier dan ik. Maar Theo ging dus op een totaal andere manier te werk dan jij. Um, en je bent ook in het boek niet mild over zijn tekortkomingen. Nee. En... Het... Maar het is wel... Hij vroeg jou... Regelmatig om hem te helpen met het maken van films, scenario's te maken. Hmm. En het grappige is dat, nou ja, in ieder geval zoals jij het schrijft, lijkt het ook alsof um, jij de leemte bij hem kon vullen in waar hij slecht in was. Ja, de verha het verhaal maken. Dus um, Daarom werkte het goed. Hij, kan, hij kon, uh, daarom prijzen acteurs hem bijna allemaal, ook omdat hij snel werkte, en waren ze ook vroeg thuis. Maar hij kon heel goed met acteurs naar het karakterwerken, zal ik maar zeggen. Dus het, het aankleden van vlees en bloed. Van, uh, mijn verhalen zijn, uh, nou, ik zei de pionnen, het gaat om het grote steekspel. Het, het complot, het, weet ik, de affaire. op ja. Wat Theo deed, is, uh, en dat komt hem allemaal toe... is naar zijn lievelings, uh, natuurlijk lievelingsacteurs, werken aan het personage. Maar dat nam vaak de overhand. Als je de film zag, dacht je, je volgt het verhaal niet meer... want nu wordt het onbegrijpelijk... Uh, je, gaat, je gaat de psychologie in, zal ik maar zeggen. Dus ja, maar dat... je zegt het zelfs veel sterker. Je zegt dat hij... hij, hij, begreep, hij begreep gewoon plotten niet. Hij belde op... s'nachts en dan hadden wij studerende kinderen. Dus dan dachten mijn vrouw en ik van... oh jezus, politie Amsterdam, er is iets met Daan of iets met Ajoan. Dat was Theo, was hij woedend. Had hij al maanden aan dat script zitten werken... Ik weet nog goed, dan belletje hij s'nachts op om twee uur... en toen riep hij de woedend door... De, en zei hij eerst, ja, met Theo van Gogh. Als hij dat zei, wist hij, hij boos. Want dan zat hij gewoon gezegd met Theo. Slaap je? lig je het vrouwtje te wippen of kan ik eventjes? ze Zorgen mijn kinderen. Uh, wie is Lydia? De, de hoofdpersoon is al maanden met het schip bezig. Ja, dat, daar gaat het om, Theo... Ja, waar is ze dan? Ja, dat is verdomme de, de plotman. Waar is ze? Wat, het, het, snap je dat niet? Heb je soms havo, heb je geen havel gehad? Had hij ook niet gehad. Oeh, woede, woede. Ik kapper mee? Ka nou, drie dagen later. Oh, je came. wist hem ook wel te raken, dus hè? Ja, maar je moet niet s'nachts om twee uur opbellen. En, dat, en, <lacht> zo, en dan ben je maanden. En uitleggen, op mijn kantoor uitleggen, moet je luisteren. Hij is bezig, die vrouw. Waar is die vrouw gebleven? Bedriegt ze hem? Is ze dood? Hij weet het niet. Dat is een... ja. En dan voegde hij altijd toch um, voor zijn laatste film, 0605, die hij dus nooit heeft kunnen zien. Hadden we, vroeg hij aan mij, mag ik dialogen herschrijven? Dat vroeg hij heel vriendelijk, dat moet je ook een vragen vinden. Ik zei, het is prima, maar we maken één contractje op, ik heb het nog thuis... dat het woord geitenneukers komt niet voor in deze film. Dat doen we niet. Nou, Theo vermoord, 4 november, we hebben geloof ik 2 december de première van 0605. 05 Het begint met Thijs Reumer als fotograaf buiten het Mediapark. Die komt Georgine Verbaan tegen, een soapsterretje in de, in de film. En Thijs zegt, hé, hey, hoe gaat het met je? Nou, zegt ze, al die geitenneukers hier op het Mediapark... Ja. Dus toen keek ik even naar de hemel of naar de hel... en dacht, klootzak die je bent. En daar gaat het weer, hè? Ja. Uitgesponnen scènes over de islam... die helemaal niet in mijn script... Maar als scenarist kom je niet op de set. Je praat ook niet met de acteurs. Dat moet je ook niet doen, vind ik, want je bent geen filmer. Heb je niet, uh, heb je niet overwogen in die tijd... Uh, om, om je nou ja, niet kwetsbaar op te stellen? Wat, je ging dat risico aan. Je wist dat... dat, dat... Ja, dat is zo, maar dat is, dat is de rol van de scenarist. Ik ben niet zo ondergeschikt, hoor, maar... De scenario is een blauwdruk voor een regisseur. En soms maken ze er prachtige dingen van. De jongen die Schafuit eh, heeft gedaan... en Beatrix heeft van Pim van Hoeven. heeft fantastische dingen gedaan. Scripts, waar, waar, ik, waar ik niet eens opkom. Oh ja, natuurlijk. De prachtig. Pruik. De pruik. Ja, daar was ik niet zo voor. De pruik van Beatrix. Ja, want dan denken mensen, daar heb je die rare ros weer, dat, dat is verzonnen en zo. Maar ik was er tegen. Hij belde op en zei... vind je het erg als we het verdriet over de dood van Kluis... want dat was een goed huwelijk... dat ik Beatrix haar haarstuk stuk laat afzetten. Hij ja. zei: geen pruik, haarstuk. stuk. Haar stuk want hij had uitgevonden, dat vond ik overdreven, dat koningen in de middeleeuwen of in de 17e eeuw, als ze de troonsafstand deden, zetten ze hun pruik af. Ten teken van: ik geef de macht uh, aan de, ja. aan de, aan de, de opvolger. Toen zei ik: Pim, jij, jij weet absoluut niet dat Beatrix een haarstuk is, dat is zo'n gelul. Omdat het haar altijd een beetje vreemd zit of een pruik is. Ja, zei hij toen: dat weet ik zeker, want dat heb ik van de visagist van Beatrix zelf. Maar nou, dat verhaal gaat nog een beetje verder. Toen zei ik, ja, maar ik vind, het echt, ik vind het echt een beetje veel. Weet je wel. Ik heb geschreven, ze zit voor de spiegel. Ze heeft een glas wijn, daar dus zal ze wel weer boos over worden op. Maar ze heeft een sigaret in haar hand. Hoewel ze beweert dat ze 30 jaar niet gerookt heeft. Nou, dat is nou... En ze huilt geluidloos. En ze kijkt naar zichzelf in de spiegel. En je hoort haar denken, wat moet ik zonder hem? En daar titel je gewoon mee af, toch? En dan gaan we naar deel drie. Ik vond het echt het... Uh... Maar ja, hij alweer... Dat klinkt een beetje lullig ondergeschikt. Maar hij is de regisseur. Hij moet het doen, hoor Terug naar Theo. Um... Maar Theo liet altijd iemand als hij het niet meer wist. en het stond ook in het script. die ging dan op bed liggen, zich afdrukken. En dan zei ik: ja, van god, dat gaan we nou niet doen. Vechten in de montagekamer, hoor. Ja. Um, even naar. Um, weet je, jullie, gingen, jullie zijn niet fijn uit elkaar gegaan. Nee, maar dat was wel goed gekomen omdat we het wel meer hebben gehad. Kijk, hij, hij was. Uh... Uh, de laatste week van oktober, herfstelkantie, was dat met zijn zoon en zijn ex en wat vrienden uh, naar New York. Dat was zijn lievelingsstad. Ook om zo'n lieve New Yorkers te laten zien. En ik had van de producent uh, de vraag gekregen, kom eens kijken naar de montage die Theo heeft gemaakt. Want hier deugt echt niks van. En dat was mm -hmm. ook zo, het was ontzettend slecht. Hij begreep het verhaal helemaal niet meer. En of ik hem daarop kon attenderen. Maar een beetje laf van die producent. Ik vind dat die producent het zelf had moeten doen. Oké, okay, toen heb ik een brief geschreven en zat in New York. Ik dacht, nou dat ga ik niet aan. Ik schrijf een brief en dan kan hij die, die rustig overdenken met 29 fouten in, grote fouten in de montage. Klopt gewoon niet technisch. Dat heeft hij thuis gelezen en toen heeft hij woedend meteen, zoals hij was, meteen een brief uh, naar mij teruggeschreven. Maar omdat hij een heel rotte handschrift had, de postcode vergaat, het huisnummer is ook verkeerd. Uh, kreeg ik op de ochtend dat hij vermoord werd, dus de 2e november 2004... kreeg ik eerst een telefoontje van mijn schoonzusje, die bij RTL werkte... of van mijn broer, dat kan ook... Uh, dat er iemand vermoord was die in Amsterdam zeer waarschijnlijk... want het was niet helemaal zeker toen nog, in de eerste minuten, dat het Theo van Gogh was. En op dat moment maak ik een brief open, met zijn karakteristieke handschrift... waarvan ik dacht, hij maakt het goed. En vast en zeker komt er zo een kistje pommerol aan. Want zo maakt hij dat, hè? dus drie dagen later, vier dagen later... en dat was ongeveer zo. Ja, dat de, de eerste zinnen zijn al, wees, wees maar blij dat de heren mij van jou verlost. Op dat moment, want ik had de telefoon... Mijn... Maar je moet even die zin afmaken. Ik las, uh, het, het begint iets anders. En dan, wees maar blij dat de heren mij van jou verlost heeft. Nou Dan gaat het nog een tijdje zo door. Op dat moment hoor ik door de telefoon, die ik op uh, mijn schouder, aan mijn oor had... Dat, uh, dat, dat de, het inderdaad de Gogh was. Dat is natuurlijk heel naverant dan, als je dat hoort. Dus, maar het, was, het zou niet zo geweest zijn, dat heb ik nooit met hem gehad ondanks grote aanvaringen dat hij het niet goed wilde maken. Hij zou nooit zeggen van ik ben fout geweest... maar we, we praten er nog niet over. Hij stuurde een kistje wijn of we gingen uit eten bij een Chinees... bij hem op de hoek in de, ook de straat. Mm. En dan was het. we, we spraken er niet meer over. En hij gaf... Hij kon zijn, kijk, een filmwet is Kill Your Darlings. Je hebt het prachtig gedaan en dat kon Theo niet... Dus wat hij zelf bedacht had, vond hij altijd nog mooier en literair... en de, de, de film, en dan begreep ik niks van film... en dan was ik maar dat thriller want... en dan maakte hij die scènes erin. Die staan ook niet in het script. Nee. En, en waar was de vriendschap nou op gebaseerd, eigenlijk? Nou, op het gemak, op het gemak waar ik... Kijk, kijk, ik begon met hem op ter Schelling te werken... en toen wist ik niet goed uh, of ik dat zou doen. Toch een... En dat ging heel, heel soepel. Veel soepeler dan met... Ik, ik ben, als ik een scenario schrijf, vind ik het heerlijk dat de regisseur er meteen bij is. Dat, dat werkt lekker. Je hebt iemand, een, nou ja, een, een sparringpartner meteen. Hij moet het maken of zij moet het maken. Dat ging zo makkelijk met Van Gogh. Maar dat was, begreep ik later, was zijn gemakzucht. Dus dat verhaal nam niet gewoon verzoerlijk op. ja, dat zal wel. Hij die in eerste instantie geen strobreedte neer. Nee, en dat, een goede regisseur doet dat natuurlijk wel. Die zal zeggen, dat kan helemaal niet. Of dat uh, moeten we niet doen, dat weet ik. Zo. Dat, de moeilijkheden dat, dat... kwamen later. Ja, als hij aan het werk ging met zijn acteur. En ik weet dat hij toen zei tegen mij van, uh, weet je wat? Het is volgende week herfstvakantie. Uh, dan komt mijn zoon liever. Uh, waarom vraag je uh, je vrouw niet en je dochter niet? Want die is even ouders liever, Pauline. Dus ik bel toen op vanuit de Schelling Moet je luisteren? Uh, vind je het erg? Ik blijf hier nog een weekje. Uh, maar waarom komen jullie niet? Want we hebben hier twee bungalows. Mijn vrouw zei ik met Theo van Gogh in het huisje voor geen meter. En na de hand zei ze: van, wat een fantastisch. En lief, en zorgen voor de kinderen, en voorlezen, en koken, en afwassen. En zo. Een, een, he, eigenlijk een hele gemakkelijke jongen in de omgang en uh, om mee te werken. Hij, nou ja, we weten allemaal hoe die is uh, gestorven, doodgegaan. Um, ik bespeur bij jou geen onverzoenlijke woede. Nee, heb ik ook nooit gehad, moet ik zeggen. Naar nou, Mohammed Boujiri. Nee, nee, dat is heel gek. Met, mijn vrouw heeft me dat ook wel eens geweten. Ik heb, ik, heb ik heb een keertje zitten janken, maar... Nou, de eerste week is een... Ja. Ik weet wel dat, we, dat, ik een, dat ik die dag naar Amsterdam ben gegaan. Daar stond de familie ook. En de andere, de, de Amsterdamse vrienden, zal ik maar zeggen. Of zo. Dat was zeer emotioneel. Dus op die plek ongeveer, later toen het vrijgegeven was... Daar op de Straat. En pas veel later, dus maanden en maanden later... weet ik dat ik een keer gejankt heb. Mm. Uh, omdat ik naar een film van ons samenkeek, een stukje. En dat ik tegelijkertijd weer woedend was wat hij aan de tekst had veranderd. Of zo, dat hij dat weer had gedaan, weer had, uh, wat ik vergeten was. Uh. Maar ik, ja, het, klinkt, het klinkt raar, ik weet het. Ik, ik weet niet wat dat is. Uh. Ik heb er geen vrede mee of zo, of zo maar... Kijk, ik, ik ben woedend geworden op mensen. Het zit in mijn nabije omgeving. Ik zeg niet wie dat zijn. Die zei, ja, eigen schuld, dikke bult. Dan had je maar Dat is gelul. Dat is echt gelul. Weet je, dan had je maar niet moeten, steeds maar moeten... Hoewel we dat heel veel tegen hem gezegd hebben. Maar is het ja. zo dat je de moordenaar dan ook ziet... als een, zeg maar, helemaal in lijn van, van hoe je je personage ziet... ook als een pion... Ja, dat is de plot ongeveer van de 2e november, Matthijs. Dat gaan we niet vertellen, want het boek moet lopen. Nee, verkopen. nee, dat is. Uh, ja, goed. Als je ik ben ervan zegt... overtuigd. Nou ja, dat weet je. Dat weet je, je. Nee, maar het, dat, is, dat is je boek. Ja. Maar. Jijzelf, en oh, die nee, jongen. Ik, maar ik. ik, ik beg dat klinkt ontzettend ruw. Ik begrijp Mohammed Boujiri vanuit zijn fundamentalistische, jihadistische gedachtegang heel goed, hoor. Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat Mohammed Boudjiri... een oprecht gelovige, felle, orthodoxe islamjongen islam is. Die echt heeft gemeend, wat in de Koran staat... dat mensen die Allah op die manier beledigen... Ja, dat hij dood moet. Maar hij, hij... Ik, daarmee praat ik het niet goed, want je moet niemand doodmaken. Hij vanuit... had met zijn poten van je vriend af moeten blijven. Toch? Precies, ja, dat is ook zo. Natuurlijk heeft hij ook beest af, want jij zei, iedereen weet hoe Theo is afgemaakt. Het is echt verschrikkelijk. verschrikkelijk. Maar vanuit de... Ja, is dit een niet-wester socioloog of zo die nou praat? Vanuit die cultuur, vanuit die godsdienstige opvatting... hoe waanzinnig ze ook zijn... is het gedrag van Mohamed Boucherie verklaarbaar. Ja. Toch? Ik vind zelfs dat de moord op Fortuyn verklaarbaar is... vanuit die idiote gedachtegang. Ja, ik, ik word steeds milder, geloof ik, of zo. Maar je wil... Volkert van der Graaf heeft heilig geloofd in de missie... en dat doet hij nog zodat ik dus niet begrijp dat hij poefelof gaat. Want die jongen heeft nog nooit excuses gemaakt. Maar je hebt goed en kwaad, toch? Ja. Daar ben je maar, toch ook mee opgevoed? Ja, maar, voor, ja, maar voor hen is, goed is toch een heel betrekkelijk begrip. Voor hen is toch... Ja, maar mijn vraag was niet uh, of, het, uh, uh, of Mohammed B of Volkert van de G... het voor zichzelf kunnen verantwoorden. Het gaat erom... Wat, Wat ik daarvan vind. Ja, dat, dat, dat jij dus die woede niet voelt... Maar dat je ja, zegt... Maar ik heb de woede natuurlijk wel gevoeld. Maar je vroeg, geloof ik aan mij... Gaat er een dag voorbij dat je niet aan hem denkt? En als ik aan Theo denk... denk ik niet meer aan de woede die ik tegen... Of de ontzetting of de emotie of het verdriet wat je had... Omdat die jongen zo bezig had er is afgemaakt. Dat heb ik niet. Ja, ik, ik zeg wel van ik mis hem. Ik zou heel graag nog eens met hem. Nou ja, dat soort dingen meer. En misschien ben ik ook wel niet zo... Ik heb natuurlijk jaren met hem gewerkt of zo. Maar dat wou je eigenlijk weten. Ik denk niet dat ik echte vrienden ben geweest met Theo van Gogh. Als ik dat vergelijk heb, ik niet veel vrienden... Als ik dat vergelijk met de vrienden van die ik al lang heb. Zo, dan heb ik het. Ja. Dan heb ik niet zo'n band met Theo gehad als met ja, als mijn oudste beste ja. vrienden. Dat zijn er misschien twee. Dat is niet zo. Nog twaalf minuten voor Bernard. Gaat het lukken? Bernhard. Ik heb hem wel eens ontmoeten, dat weet je misschien. Ik heb een documentaire gemaakt waar hij bij was, en toen ging het nog goed tussen ons. Kijk. Um, Bernhard is vooral, dat weten weinig mensen... ik heb een documentaire voor de varen gemaakt... met een uh, vriendin van mij samen... die heette Verlaten Veldpost... en dat ging over de Prinses Irene-brigade... die is in de oorlog gevormd... vanuit Engelandvaarders... Ja. om straks mee te doen aan de grote invasie... op 6 juni 1944... Dat mochten ze niet, want ze waren slecht getraind, slecht bewapend te noemen op, en noem maar op. En bovendien, Churchill wantrouwde Bernard, want Churchill zei altijd... once a German, always a German, dat gaan we niet doen. Ja. Bernard natuurlijk weer woedend. Die jongens zijn twee maanden later, want Normandie ging niet zo snel... de stranden waren redelijk snel, maar toen zaten ze vast. Twee maanden later wordt de Irene-brigade uiteindelijk dan toch ingezet... om doodvermoeide Canadezen en Amerikanen en Engelsen af te lossen. Ja, wij, ik kwam er toen achter dat die jongens niks gedaan hebben daar in Normandie. Die hadden namelijk verkeerde koffiemelk aan boord genomen. Ah, ja, Die lagen maar... allemaal uh, ziek, kotsmisselijk, uh, braken, noem maar op zo. Yes. Bernhard heeft het zeer kwalijk genomen. Dat zijn Irene brigaden. Ik heb je ook verteld dat ze... wel eens vertelde aan iemand anders... dat um, Bernhard overgeslagen is met bepaalde de, nou, de troepen. Hè. Dat deden de schotten voor op de doelzakspeler En, uh, noem ja. en toen heeft hij dus bedongen dat hij... Uh, uh, ik geloof 10 september 1944... Tilburg nog mocht innemen... Maar dat had een schots regiment helemaal niet... Die hadden daar nooit van gehoord. Die hadden dat alvast even gedaan. Ja. Maar Bert had, ijdel als hij was, polygoonjournaal al klaarstaan. Dan kon hij voorop met een jeep en weet ik wat zo. Toen hebben ze het allemaal nog eens een keer overgedaan. Daar, zo. Ja, dat was... Uh... Ja, ja, dat, maar daar dat, is, die is maar de woede het, eigenlijk begonnen hoor. Het is een van de... Uh, je bedoelt de woede van hem op jou? Ja, mij, ja. Ja, ja, ja. want je, la, je hebt, want je hebt van hem la. ook een brief gekregen. Een openbare brief. En die was niet alleen aan jou gericht natuurlijk. Nee, ja, nou, nee hij was ook aan... Het uh, was naar aanleiding van omwille van de troon. Ja, en... Ja. Um, ik heb de indruk. Um, jij hebt eigenlijk. Je mag die man eigenlijk. wel. heel erg. Ja, toch? natuurlijk. Een charmante schurk. Toch? Ja. Oh. Ja, ik, dat, is, dat is toch. Nou, het is niet. Kijk, kijk Bernhard is een idool natuurlijk. voor. Uh, mensen die er nou nog mee dwepen. die, ja, die, die zijn onvolwassen natuurlijk. Die, die moeten beter weten, dat soort dingen. Maar. Nou, het is de enige in Nederland... Sommige mensen komen ook wel bij mij aan en zeggen... waarom schrijf je nog geen boek over Ruud Lubbers of zo? Maar ja, dat is een kleine katholieke billenknijper. Wat moet ik daarmee? Dat heeft geen... Uh, toch? <coughs> Bernard is interessant omdat hij... Um, een heel vreemd opportunistisch karakter heeft. Gehad, sorry omdat zijn leven een eeuw bestrijkt waarin alles gebeurd is. Hij heeft net nog de start van de Eerste Wereldoorlog meegemaakt... als jongetje, hij heeft de wereldcrisis meegemaakt... hij heeft dat fantastische decadente Berlijn meegemaakt... hij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... hij heeft de crisis meegemaakt, de wederopbouw meegemaakt... hij heeft zich ontworsteld wat knap is... aan het keurslijf van Wilhelmina's uh, protocol in Den Haag. Uh, veel scheve schaatsen gereden. Maar ik heb dezelfde bewondering, denk als mannen van nog iets ouder... of zo, je had allemaal wel Bernhard willen zijn of kunnen zijn. Behalve dat de man natuurlijk bijna geen moraal had. Vrij dom was, ijdel was. Maar geen opportunist? Ja, als, als eerste natuurlijk. Maar ik begrijp het ook wel. Als je binnenkomt en hij heeft echt gehoopt erop... dat hij, wat Willemina hem ook heeft toegezegd... in de oorlogen in Londen... dat hij zo'n belangrijke functie zou krijgen als prinsgemaal... wat niet kan volgens onze grondwet. Maar toch naast Juliana. Dat is allemaal niet doorgegaan. Bernard was niet de man om... net als Klaus is eraan doorgegaan, om. Ja, op te zitten, pootjes te geven, maar op en zo. Dus dat die andere wegen is gaan zoeken, ja, dat snap ik wel. Die, die brief die, die, die openbare, het openbare verweer. Uh, wat ook op jou gericht was, namelijk, um, hij voelde zich um, gedwongen om de eer van zichzelf en van zijn moeder en um, te verdedigen. Ja, het enige... Het enige hij, loog, hij loog continu in die brief. klopt ook niet helemaal wat hij zegt. Maar het enige, en dat heeft mijn vrouw mij ook kwalijk genomen... had ik ook niet moeten schrijven. Kijk, ik, hij was boos, want ik beweer dat hij de stadhoudersbrief heeft geschreven. Dat is een brief waarin hij zichzelf aan Berlijn ja. zou hebben aangeboden... om stadhouder van Nederland onder nazi-bewind te worden. Hij was boos omdat ik zei, maar dat was al lang bekend... dat hij lid is geweest, niet alleen van de SA, maar ook van de SS. Maar de, dat heeft hij uiteindelijk, toen het toenmalige Nederlandse Instituut... voor oorlogsdocumentatie ermee aankwam met zijn lidmaatschapbewijs... Hij kon niet meer zeggen dat het zijn broer was. Hij was het. Hij is boos geworden omdat ik... Nou, zijn moeder, prinses Armkart... die het als bijnaam Tolle Lola had in Berlijn rond 1904... de liefde laat bedrijven. Nou, ik doe weinig seks in die boeken. Nou, doe ik het een keer. En die laat ik de liefde bedrijven met twee huzaren... in een bootje op de Rijn eh, onder de brug bij Bad Ronof of zo. En ik lees mijn boeken altijd voor aan mijn vrouw... die niet van thrillers houdt. Dus dat is de beste kritica er is. En die zei van, is dat zo? Toen zei ik, nee, maar uh, dat ligt wel een beetje voor de hand toen, toch? Ze zei ze, ja, maar jij beroep je er toch altijd op dat je feiten doet... en wat zou je ervan vinden als, het, als iemand dat over jouw moeder schreef? Ja, mijn moeder heette geen tolle... Nou ja. Ja. En ik heb later dus, uh, toen ik die open brief las in de Volkskrant... wat aan de ene kant, keek ik daar nogal van op... aan de andere kant, ja, uh, bezig erbij ook blij zijn gratis advertentie... in de Volkskrant van een pagina door recensent Bernard van Liepen ja en, en Het kostte heel veel... toen 30.000 gulden per pagina in de Volkskrant, zo'n advertentie ja. Dat is niet niks natuurlijk. En in het journaal en zo. Ja. ja. Maar... maar goed, het enige wat ik deed... Ik heb nog een briefje geschreven naar Soes Dijk van... Uh, Hoogheid, in de volgende druk uh, zal ik het veranderen. Want ik sch... eigenlijk had ik dat niet moeten doen. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Uh, want ja, je had wel door hem ontvangen willen worden. Zeker. Absoluut, maar hij was ook... Ik weet ook van... Je uh... wilde zijn aandacht wel... Jawel, maar ik weet dat Robert Ammerlaan waar het over hadden, mijn uitgeer bezig was ja, ja. eigenlijk. Kijk, iedereen was opeens vriend van Bernard na zijn dood. Hè? Van Jeroen Krabbeet tot Frits Baer, het allemaal niet waar. Maar Ammerlaan was een vriend en zou zijn biografie ook mogen schrijven. En ik weet dat uh, Bernard zeer teleurgesteld was in het feit dat die zoon van die man, dus mijn vader, die met hem nog. Ik heb nog foto's thuis van ja. Bernhard... en mij. Ik heb er achter op het boek nog gezet. Ja, dat die jongen, dus ik dus, uh, hij noemt mij geloof ik. Hij wil mijn naam niet meer noemen, hè? Die keel of die vent of zo schrijft hij steeds zo. Dat die dit nou juist deed. Ja, dat, dat... Je noemt zelf je vader. Ja, sorry. Ja, nee, maar dat... dat, dat want ik was bijna huiverig om het weer... over, over je vader weer uh, ja. boven tafel te krijgen. Je hoorde van de familie thuis al. ook kreun. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Daar kan ik niks aan doen natuurlijk. Nee, maar het is... Uh, kijk, iedereen die mij sprak voordat ik dit gesprek begon, die zei... "Er zijn twee dingen waar je het over moet hebben. Hoe komt u toch aan al die complotten? En hoe zit het met Bernhard? Hm. Want hij komt er wel erg vaak op terug. En ik het heb... is niet waar. We zeiden dat ik, ik, volgens mij heb ik 47 thrillers geschreven. Misdaadboeken geschreven. En volgens mij zijn er daar zes van over Prins Bernhard. En af en toe kan ik het niet laten. Het laatste boek, de 2e november, daar komt Bernard helemaal niet te sprake. Dan laat ik een rondvaartboot langs een boot. En die rondvaartboot heet Prins Bernard. Nou, dat, dat, kan ik, dat is niet serieus. Er vaart zo'n boot rond in Amsterdam, dus dat kan. Het is een beetje Hitchcock die door het beeld loopt. Ja, precies. Dat is goed zo. Ja. Maar, maar het is, zoveel boeken heb ik niet over Bernard geschreven. Iedereen valt daarvoor omdat het die Bernard is. Die grote schavuit van Oranje. Die, uh... Maar alles wat ik heb geschreven over Bernard heb ik niet uitgevonden. Ik heb niks nieuws onthuld over Bernhard, wat al lang niet bekend was, weet ik wat. Mm -hmm. Alleen de nadruk op zijn stadhoudersbrief, omdat dat niet bewezen wordt. En dat zijn de dingen die ik graag doe, namelijk de, wat ik noem de gaten in de geschiedenis, waarvan je zou kunnen zeggen: het is verklaarbaar als je die en die aanname maakt op basis van de feiten. Dan is het heel verklaarbaar dat Prins Bernhard een brief heeft geschreven, die via zijn stiefvader in Duitsland bij, eerst bij Himmler en dan bij Hitler terecht is gekomen. Het. Um, uh... Je noemde zelf die vader en ik zei daar wil ik dan nog een keer iets over zeggen. Um, en dat wil ik nou doen en dat is maar een uh, veronderstelling. Maar ik, uh, je zegt het eigenlijk vanuit het perspectief van prins Bernard. Prins Bernard zegt dat nou uitgerekend de, de, de zoon van die man dat moet doen. Maar dat maakt het natuurlijk in zekere zin ook wel aantrekkelijk... om juist over die man te schrijven. Juist omdat hij zo in achting stond bij je vader. Ja, je wilt steeds maar weer naar die... Naar die nee, nee, maar dat die, is die, dat de, de enige keer waar ik het over wil. Die zich verzet tegen zijn vader. Ik heb me nooit afgezet tegen mijn vader. Ja, ik, heb het niet. Oh, sorry. ik heb het helemaal niet over verzet tegen je vader. Nee, maar alsof is ik het nog is... postuum... na de dood van mijn vader... Bernard te pakken neem... en dan eigenlijk denk van... ja, want dat was zo omdat ik in jou een soort vader... Dat is natuurlijk niet zo. Okay. Bernard heeft een aantal streken uitgehaald... en Bernard was natuurlijk een mythe. Hetzelfde heb je eigenlijk, maar dat is, ligt op een heel ander niveau. Dat heb ik je wel eens meer verteld... Klaus heeft natuurlijk ook een aantal dingen gedaan. Ja, maar over Klaus de... praat, je, praat je heel weinig. Ja, wacht op het nieuwe boek. Maar als oh. je aan Klaus komt... Uh, zo was Bernhard ook heilig voor de jongens van het verzet... toen hij binnenkwam in Nederland. Ze wisten van, niet wat hij had gedaan, weet ik. Want zo'n zo rol heeft hij nooit gehad, hè? Dat is echt waar. Toen, toen die troepen van hem, die Irene brigade 1200 man sterk... daar in Normandie, nou, uiteindelijk wel doorvocht... vloog Bernhard met zijn liefje daar gewoon overheen. Die heeft, hij heeft nooit in die modder... Ge... hij landde nee. weer aan de kant. Dat is wat Montgomery hem kwalijk nam. Eisenhower ook. Daarom, daarom. Juist daarom. De playboy. De, de... Maar, als je aan... maar als je dat schreef in die dagen, mijn eerste boek heet Van Koninklijke Bloeden, ja. dat gaat over de Lockheed-affaire. Woedende reacties, ook in de kranten. Hoe kan dat maar verleden? Je, je noemde Klaus. Je, je zegt, als je aan Klaus komt... dan, uh, dan kan je problemen verwachten. Maar ja. dat, die ga je niet uit de weg, kan ik. De volgende boek uh, daar... Uh... maar Klaus is een veel genuanceerder figuur dan Bernhard. Daarom minder interessant. Daarom minder interessant. Alleen er, zijn een er is een aantal kleine. Nou, nee, het is niet waar. Dingen over een bekend. Die, daar ga ik het de plotweg weggeven van het volgende. Nee, dat boek, moet je niet doen. Die iets zouden kunnen verklaren over de positie van een topambtenaar in Den Haag. Ja, het zouden als... kunnen eventueel waarschijnlijk. Ja. Afrika. Ja, dat weten we zeker. Ja. Uh, jouw adagium. 80% van wat in mijn boeken staat is dus waar. Mm -hmm. Film me trouwens op dat het 70% vindt. Nee, ik zeg wel 70% of 80%. Nee, maar dat vind ik het gek. Die kritiek op die boeken. En dan roep ik altijd. Zeg dan waar de feiten niet kloppen. En dat heb ik nog nooit. Ik heb nog nooit van niemand. Niet over Fortuyn. Niet over Bernard. Niet over de Tweede Wereldoorlog. Niet over nu weer weer van gog. Zeg dan. Kijk, dat de AIVD dat niet zegt, begrijp ik. Toch wat Rines Ferdinandse vroeger over mij schreef... hij schrijft fantastisch over die BVD... maar of het waar is, weet ik niet. We kunnen het niet controleren en de BVD zal de laatste zijn... om hem te corrigeren, want dan moet ze zeggen hoe het wel zit. Yeah, yeah. Ja, ja, dat is zo. En, en je hebt altijd gezegd... ik vind 80% feiten... 20% is verdichtsel. Um, uh, eigenlijk een soort suikelkroontje om de levertraan... Um, tot je te nemen. Oh. <laughs> en... Um, uh, hoeveel was dan... geldt dat, dat ook voor vanavond? Want mensen die jouw boeken lezen... die zeggen, ja, we weten nooit precies... wat oh, er nou ik. wel... Dat is juist, en, een en en dat, juist een compliment... Dat, dat, want dan dat, zijn de logische consequenties van de feit... want jij zegt, suikerklontje voor de lever Het zijn de logische... ja, het is speculatief, dat kan niet anders. Maar wat journalisten niet kunnen, wat historici niet mogen... je moet alles kunnen verantwoorden, dat snap ik ook heel goed. Daarom is het heerlijk om het in romanvorm te gieten... want daar mag de romancier dat toch doen... Dus als ze zeggen van, ja, maar we weten nooit bij u... Waar, waar, wat is dat factie, hè? de grens van, uh, dat weten we. Maar dan kan je toch met me meegaan in de... dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ik zeg, als ik zeg, met dat kaliber van Volkert van der Graaf... had de schedel van Pim Fortuyn minstens voor de helft opengebarsten moeten zijn... Dat, dat, dat, dat is zo, dat kun je gewoon controleren. Hm. En als ik zeg, er stonden ME-auto's van Waterland, dan is dat zo. En een gewone misdaadroman, of een entertaining misdaadroman... ja, daar mag je alles doen. Toch? Als de plot maar werkt. Maar ik moet mij houden aan de feiten. En dat maakt het juist zo moeilijk. Maar je, je, je hebt wel spelregeltjes, geloof ik. Hè? De, de, de, een fictief persoon mag niet... de hand schudden van een echt ja, persoon. Ja, maar dat heb ik later wat gewijzig. Ik heb ooit een gesprek gehad met Hella Haassen. Die had dat gelezen ergens in vrij Nederland. En die zei, wat een onzin is dat. Ja. Maar ja. nu heb ik als adagentje... Ik heb het wat ingebonden, want dat is toch de oude wijze schrijfster geweest. En nu mag mijn verzonnen held wel iemand uit de authenticiteit ontmoeten. Maar het mag niet helpen om de plot op te lossen. Of weet ik, dat mag niet. Dus laten we zeggen, in de boeken die je steeds noemt... over een zekere Daan Kist, waar Bernard een grote rol in speelt... zal Daan Kist, mijn held, prins Bernard nooit ontmoeten. Kan niet. En je maakt natuurlijk toch allemaal fouten, ook in de werkelijkheid. Want op elk boek krijg je kritiek en die is vaak terecht. Toch? Ja, maar het, het, het, over het boek over de 6e mei, daar is... Um... Mensen die normaal gesproken nog wel eens kritisch willen zijn, die, die, die worden toch wel. die gaan toch een heel eind met je mee, hè, daarover. Ja, maar. Het, dus als je dan vraagt aan de AIVD dat vraag ik wel eens hoor. Mogen de dossiers open? Mag ik ze hebben? Mag je met Volkert van de Graaf spreken? Mag je niet meer praten? Nee, toch? Ik, lang geleden. Was nou, hij gewoon is het verlof, hè. Dus misschien kan je hem, ja, maar dan krijgt hij een andere identiteit en die jongen is natuurlijk weg. Dat kan ja. niet anders. Ja. Ja. Um, geldt het dan ook voor zo'n gesprek als we nu hebben? 80% waar, 20%... Nee, nee, ik vind het je goed op voorbereid. Maar ik heb, hier valt niks meer aan te verzinnen, zal ik maar zeggen. <laughs> um, je, je bent ook nog... Dat, um, je, je bent bezig met een film over Willem van Oranje. Willem de, ja. de Zwijger. Hmm. Wordt het een Amerikaanse film? Of? Dat hoop ik. Ja, dat weet je nooit. Maar dat, dat doe ik samen met... Uh onlangs sterk bejubelde Palestijnse-Nederlandse regisseur Hani Abu Assad... die de film Omar heeft gemaakt. Die prachtige film, vijf sterren overal. En tot mijn verbazing, maar ik begrijp het wel... want hij is natuurlijk een Palestijn bewogen met die vrijheidsstrijd. Hij wil dat projecteren eigenlijk van zijn volk daar in Israël... naar een wat rebelsere... want we hebben het altijd over Willem de Zwijger als de wijze man en zo... maar het was natuurlijk een hele rebelse jongen. Uiteindelijk zie je dat geworden. Die eigenlijk in die tachtigjarige oorlog... Ja, het begin van de republiek, republiek hè. Uh, Nederland ja. creëert toch? Ja. De mooiste bloeiperiode in Nederland ooit had toen we een republiek waren. Maar, dat trekt hem erg aan en ik heb een plot daarvoor verzonnen. Een plot is het niet. Want kijk, dat is het. Een tweede schutter. Nee, helemaal niet. Baltes, ba Baltes, Baltes, oh. zegt, ik kan toch niet ontkennen dat Balthasar Gerard Willem van Oranje op 10 juli uh, 1584 in doodstraf. Dat is zo. Dat weet ik niet. Nou, nee, dat, dat, dat zou krankzinnig zijn. Dan maak je er een karikatuur van. Okay. Het moet waar zijn. Ja. Dus ik ga geen tweede schutter aanleggen. Dat is niet zo. Willem van Oranje is getroffen door kogels uit een pistool. De eerste politieke moord met een vuurwapen. Hè? Op Willem van Oranje. Dat is zo. Het, het, het grappige is dat als je, uh, als je het, het verre verleden opent... voor je verhalen, voor je boeken... dan kan je nog wel... Uh... Ja, maar je hebt veel meer van. Dat doen wij nooit in Nederland. Maar in Amerika met name heb je de, hist de echte historische... We hebben het zelfs gehad hoor in Nederland. Een vrouw die over de moord op vloer is van de vijfde en dat soort dingen schreef. Maar dat was... Verzonnen allemaal. Ja. Maar je zou in, in, in uh, Nederland... als je teruggaat, en ik moet... want ik heb bijna alle affaires na de oorlog en in de oorlog gehad. Ja, precies. Toch? Je krijgt Johan de Wit nog natuurlijk. Het zou, de, Johan de Wit is een fantastisch complot. Heerlijk te doen. Dat hele rampjaar 1672. En die jongens die uh, Johan die Cornelis uit de gevangenpoort haalt... en dan die linkspartij die er zomaar was. Uh, uh, uh, ook een Johan de Witt was er een pen in de voor uh, de stadhouder. Thomas Ros is nog lang niet klaar. Tot God hem roept natuurlijk. Tot God hem roept. Tot en tot... altijd een geef van Heer God. Ontzettend bedankt voor God deze avond. Ah, Leuk, Heren, het zit erop. En ja, er werd ook in het derde uur over prins Bernhard gesproken. Vanaf dat 38e minuut. Thomas Ros, Martijns Deen, onze dank is groot. En u beste luisteraar, wilt u dit echte, pure, soms spannende gesprek nog een keer beluisteren? of u laten onderdompelen in het archief van al die andere marathoninterviews... ga dan naar vpro.nl slash marathoninterviews. Wilt u podcasten? Ga dan naar vpro.nl slash podcast. Daar vindt u alle informatie over het hoe en wat. Wilt u nog iets kwijt over het gesprek? Mail dan naar marathoninterview at vpro.nl of twittert u hashtag marathoninterview. En dan... Morgenavond kunt u luisteren naar het marathoninterview met Joke van Leeuwen. bejubeld kinderboekenschrijfster van klassiekers als Iep. Ze is dichter voor jong en oud. Deze schrijfster won dit jaar de prestigieuze Aco-literatuurprijs... voor de roman Het Feest van het, van het Begin. Live vanuit haar woonkamer in Antwerpen, Antwerpen... spreekt ze drie uur lang met programmamaker en presentator Joke Velinga. Er rest mij u nog een fijne avond en een mooie kerstdag toe te wensen. Dank u wel.